Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt of er in het UMC Utrecht sprake is van een angstcultuur. Op de KNO-afdeling zouden fouten niet worden gemeld, waardoor patiënten zouden zijn overleden. Aanleiding voor het onderzoek is het tv-programma Zembla van vanavond. Daarin doen een voormalig KNO-arts en een anoniem staflid hun verhaal. Ze klagen over een autoritaire managementstijl. Ook zouden ze onder grote tijdsdruk werken. De Rabobank hoeft geen 80 miljoen euro te betalen aan de familie achter de failliete reisorganisatie OAT. De rechtbank heeft die claim op formele gronden afgewezen. Het familiebedrijf vindt dat de Rabobank ten onrechte strengere financiële eisen heeft gesteld aan OAT. De reisorganisatie kon daar niet aan voldoen en vroeg in 2013 zelf het faillissement aan. 1600 medewerkers verloren hun baan. De gemeente Haaksbergen legt zich neer bij de uitspraak dat de gemeente geen vergunning had mogen geven voor het monstertruck-evenement. Waarnemend burgemeester Kok zegt tegen RTVO's dat hij niet in beroep gaat, omdat de rechter heel duidelijk was. Bij het ongeluk met de monstertruk vielen drie doden en 28 gewonden. Nederlandse experts gaan de Filipijnen helpen met het beschermen van de kust bij Tacloban en omgeving. Ze gaan plannen maken om het land weerbaarder te maken tegen orkanen. Twee jaar geleden werden de Filipijnen getroffen door de orkaan Haiyan. Er vielen 6000 doden. De stad Tacloban en de kustlijn werden grotendeels vernietigd. Autofabrikant Porsche stopt in Amerika met de verkoop van de Cayenne-modellen. Het gaat alleen om de dieselvariant. Daarin is Schumel software gevonden. De Amerikaanse federale milieudienst vond ook Schumel software in andere zware diesels van Porsche. Het is voor het eerst dat de software bij Porsche-wagens is gevonden. Het bedrijf is onderdeel van het Volkswagen-concern. Het weer in het oosten schijnt de zon nog even. Verder veel bewolking en op sommige plekken wat regen. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met met nu. Zfm het is niet makkelijk om je ware liefde te vinden, het is niet makkelijk. Op een gegeven moment ik weet ik precies, ik stond in de discotheek en ik dacht, nu ga ik mijn ware liefde vinden. Ik was er helemaal klaar voor, ik had leuke kleding aangetrokken, dus niet dit. Ik euh, had mijn krullen goed gedaan, lokstoffen op en op dat moment zie ik een meisje staan en ik dacht echt bij mezelf, wauw, wauw, wat een leuk karakter. Echt helemaal perfect. Zo'n perfect meisje noem ik trouwens altijd een dvd, een dvd, een dekrijpe, vrijgezelle droomvrouw. Oh. En ze komt op me aflopen en ik mezelf, wauw, dit is er, echt, baren, baren, jij bent aan de buurt. En ze staat voor mijn huis, ik denk, dit is er, op dat moment zegt ze, hallo, ik ben Hoe hoor jij daar. Oh. Even later ook. Even later. Ander meisje. Heel leuk meisje ook. Geen dvd. Geen dvd. Eerder een VHS. Een vrijgezel hitsersnolletje. <lacht> nee. nee. Het gerucht ging dat haar benen te vergelijken waren met de Beatles. Al 30 jaar niet bij elkaar. Uh -huh. nou. Wij een beetje dansen samen. Op dat moment doet ze de armen omhoog. Heeft zo'n pakje zware avaans jongens onder de ochtend. Zoals... Het is niet makkelijk om uw waarden te vinden. Even later. Ander meisje. Heel leuk meisje ook. Was leuk. Tot aan de voordeur. Want toen of heet bleek dat ze een klein puppy had. En als vrouwen dus een klein puppy of een klein kastje hebben... gaan ze zich totaal dubiel gedragen zodra de deur open gaat. Not opgevallen? Dan gaat die deur open. En waar ben jij nou? En waar ben jij nou? In waar ben jij nou? Maar als wij mannen dat bij vrouwen doen, dan mag het dus niet, hè? Hé, hey, kom jij eens even naar de baas toe. Kom jij eens even naar de baas toe. Dat is een braaf teefje. Vreselijk. Maar mijn laatste, verdien, mijn laatste verdien, dat zegt alles. Mijn laatste verdien was een meisje zonder kloe. Ken je dat? Een meisje zonder kloe? Ik kwam er thuis uit. Hé, hey, lieverd, hoe is die? <tolk> nou, wat ik nu toch heb meegemaakt. Ik zeg, vertel. Nou, zeg ze, ik loop door de supermarkt. Wie komt er tegen? Marjan. Ik zeg hallo Marjan. Zij zegt hallo. Ik loop door naar de kassa. Ik reken mijn boodschappen nog af. Ik loop naar buiten toe over het zeeberepad. Komt de linkse fietser aan. Er is een auto. Nou, ik loop gewoon door. Ik kom aan bij de auto. Ik leg mijn boodschappen nog achter in de auto neer. Ik start de auto. Rijd de parkeerplaats af. Steekt er opeens een oud vrouwtje over. Nou, ik stop gewoon. Dat oude vrouwtje gaat zo voor die auto langs. Ik rijd door naar huis toe. Ik hou mijn boodschappen nog. Achteruit de auto. Ik loop naar binnen toe, zet ze naast het gasfanhuis neer, pentee gaan zetten en toen kom jij thuis. <lacht> Waar is de kloe? Waar de fuck is de clue? Zit je tien minuten naar een lulkoek te luisteren? Ik bedoel, zelfs een pornofilm heeft nog een beter verhaal, zeg ik. Denk ik, denk ik. <lacht> en nog steeds, nog steeds, als ze mij opbelt. Dat doe ik altijd net of ik mijn eigen voice moment. Kennis, dit doen of je eigen voice moment? Dat is een goede truc, jongen. Bel soms zeg ik. Hoi, met Jochem. ik ben er niet, spreek het in, Naar de piep. Hé, hey Jochem. met mij. Ik bel de. Boe, boe, boe. boe. Zicht, ik ga een naar kloten, heerlijk. Even over voorspel gesproken. Weet je waar ik laatst ben achtergekomen? Vroeger had je helemaal geen mobiele telefoons. Die had je vroeger helemaal niet. Michiel de Ruiter had helemaal geen mobiele telefoon. Je. Dat vind ik daar zo gek. Maar ik vraag me altijd af, hoe zouden de voicemails geklonken hebben van historische figuren? Weet je. Sommige keer wel rare. Hoi, uh. dit is de voicemail van Anne Frank. Ik ben heel moeilijk bereikt. Uh, uh. Hoi, dit is de voice van Jezus Christus. Op dit moment werken er niet, maar na paas kunnen weer bereiken. Lopen de mensen weg? Lopen de mensen weg? Nee. Ja, als je niet tegen kan, dan trek je wat zwarte kous maar boven je hoofd. Nou. <tieden> Hoe waren... Hoe waren... Hoe waren reclames vroeger? Ook zo'n last van tering. Kijk, op hebben een Wel, echt. grote poster, maar een jongen met puisten. De pest. Wie is er niet bij groot geworden? Hoe was dat? Hoe waren de spreekkoren bij voetbal? Waren het heel veel beschaafder? Abel Lenstra, <tieden> je moeder is een huisvrouw. Je moeder... De scheidsrechter geeft een rode kaart. schier je weg, lummel. <lacht> en op het hele publiek, hij is een valsspeler. Hij is een paalsspeler. Flego, waar is weg Een mevrouw loopt over de bouwtrein heen. Op dat woordje. ze... Zo mevrouwtje, u ziet er apen tijdelijk uit. <lacht> en die vrouw terug, ga je je mond spoelen, bavakker. Hoe was SM vroeger? Hoe was SM? Was er ook veel beschaafd op SM? Zeg, meesteres. Kunt u eens ranzige, smerige dingen tegen me vertellen? Schaaf uit. Schobbejak. Belhamel. Klaar. Vrouw mannen, vrouw Wel gek, hè? we weer veertig minuten slap aan het oude hoeren... Heb je nog geen triviant padje verdiend? Nou, dat gaat lekker rechter. Wel raar trouwens, hè. Als solist kun je nooit... Daar zijn en drummen, hier zijn en zingen... en hier zijn een piano pianospelen. Jammer, hè? Ja, vind ik ook. Ja. Wacht even, wacht even. Wacht even, wacht even. this town all up after the sun goes down and say nothing good happens here when midnight rolls around but laying down would be in vain i can't sleep with you on my brain and i ain't anywhere close to tired your kiss has got me wide girl you got the be right killing in your levi's house Ja, en dat was een nieuwe van Sam Hunt. En dat, nummer, dat heette Leave the Light On. Ja, en dan moet je zo'n energieprovider hebben die zegt dat je de licht uit moet doen. Tegenstrijdig. <laughs> Tegenstrijdig. Ja, dat je energie moet besparen. Ja. Nou, hij heeft vast ledlamp. Ja, hij heeft ledlampjes, ja dat, ja. dat zal het zijn. Dan kun je ze wel aanlaten. Oh, nou, die hebben wij ook tegenwoordig. Ja. ja het scheelt een hoop, hoor. Even. Nou... Het scheelt bergen, bergen. We hebben ook uh, sinds kort alles thuis vervangen door ledlampen. Nou, nog niet alles, maar we zijn Bijna wel druk alles. Bij Bijna alles. Maar het scheelt je bergen ja. met geld. Dat wel. Alles, alles wat uh, nu kapot gaat, dat het uh, wordt vervangen. van de week. Juist. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www. Facebook.com zandvoort Zandvoortlunch. Het staat er op hoor, dus uh, je hoeft niet te wachten na de uitzending. Het staat er Nee, zo nee op. hoor, het staat en, er inmiddels op. Zit je over eten, nee, moet je recept, zit je over ledlampen te praten. Nee, nou, ja. ja, dat is belachelijk natuurlijk. Nou ja, ach, het sluit het ander niet uit. Nee, het is dus koken bij ledverlichting. Ja. ja, bijvoorbeeld. Goed, uh, ik heb vandaag gekozen voor echt een supersnel gerecht. Voor ah. twee personen. Oh, dus dat krijg ik vanavond? En, uh, nee. Oh. De, en, uh, de bereidingstijd bedraagt 10 minuten. Kijk, dat, is, dat zijn zaken. Dat is een... Uh, hoe heet dat bij Jochem ook weer? <laughs> Geen irritatiefactortje, maar... Uh, keurt het goed. Oh ja, keurt het goed. Uh, hij keurt het goed. Ja. Ja. En uh, dat zijn currynoedels met frikando. En daarvoor heeft hij nodig. Twee zakjes good noodles. Curry. Uh, twee eetlepels roerbakolie. Een zak Thijssen groentemix. 150 gram gebraden varkensfrikando. Drie takjes koriander. Twee eetlepels fijngeknipte bieslook. En twee à drie eetlepels seroendeng. Te vinden in het schap van de uh, buitenlandse gerechten. Jawel. En de bereiding gaat als volgt: Noedels bereiden volgens de barrière-aanwijzing. In de wok olie verhitten en de groenten in ongeveer 4 minuten beetgaar roerbakken. Vervolgens de frikando in reepjes snijden... en de steeltjes van de koriander plukken en het blad grof hakken. Noedels met een halve deciliter kookvocht door de groenten scheppen. Frikando en koriander en bieslook erdoor mengen... en geheel nog uh, ongeveer 2 minuten zachtjes doorwarmen... Op een diep bord scheppen en serendingen erover strooien. En een tip hierbij: vervang voor een vegetarische versie de frikando door een bakje roergebakken shiitake's of kastanje champignons. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dat zou voor mij worden, want ik hou helemaal niet van frikando. Oh, nou ja, dan doen we, doen we paddenstoeltjes. Dat is het best ook best is lekker. Ja. ja. Nou, voor de verandering. U kunt het allemaal terugvinden, dames en heren. Het staat er al op op onze Facebookbaga www.facebook.com slash, oftewel schuine streep, En daar staat het al op. Zo gaat dat. Ja, zo snel uh, zijn wij. Ja, sneller. Ja. Nou, wij zijn sneller dan de NS, hoor. Nou, eh. Uh... Kut. Nou, zullen we het daar maar niet over hebben? Nee, we, nou ja. nee, nee, nee, nee. Worden we alleen maar chagraalig. Doen we niet? Nee, doen we niet. Oké. Okay. Nou, dan gaan we maar weer verder. Tot het uh, zometeen het nieuws. En uh, dat op de normale tijd. Half twee. Ja. some Ja, Jackie en Wilson heet het nummer. En is uh, van, uh, van Hozier. En dat zijn nieuwe, dus... <coughs> nou jongens, even de dansgrondjes aan. Woehoe, woehoe, daar gaan we hoor. Santa Esmeralda! En een oude blues uit de jaren 30. Nina Simone heeft er een mooie versie van gemaakt. Die Animals. Maar dit was dus de verspaanste versie van uh, Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Ja, en ik was zo lekker ouwe. Ja, dat is ook zo leuk. Ja. This whole house shaking, Stevens. Children This old house Once knew What This old house Was home Of comfort CFM antwoord. This is House van Shaking Stevens. En uh, dit is. Uh, ja, je weet dat in dit programma krijg je alles voor je kiezen: hè. de oude en nieuwe. En uh, Ik heb nu weer een hele nieuwe week. Ik hoorde vanmorgen. Uh, als ik s'morgens in de badkamer ben, luister ik altijd even naar, uh, naar Egdom en zo. En uh, dat vind ik altijd wel leuk. Zo, even in de badkamer. En dit is de topzong bij de buren. Het is van Jody Abacchus. Sandwich Ze kan er dan nooit van ons man. Dit is wel een middelplaat hoor dit. I'll be that friend. Dan zie up, up, up, up, je nog eens als je nog eens naar de collega's luistert, hè, dan kom je nog eens achter een leuke ding. Oh, en dus. I'll be that friend for you, oké? Okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. De raadsvergadering over de begroting die vanavond gepland stond... is verschoven naar... Uh, gisteravond gepland stond... is verschoven naar vandaag... Aan het eind van de avond wordt bekeken hoe het vervolg zag zijn. Er is op donderdagavond vergadertijd beschikbaar. In oorsprong stond hier de ambtelijke samenwerking op de agenda... en mogelijk schuift dit onderwerp door. De keuze om dinsdagavond niet te vergaderen... is ingegeven door de crisisnoodopvang van de vluchtelingen. Het gemeentebestuur heeft hier dan de handen voor vrij. Gistermiddag verwelkomde het college van Zandvoort diverse inwoners, bedrijven en instellingen... in de brandweerkazerne aan de Linneenstraat. De bezoekers waren op uitnodiging van de gemeente afgekomen... om vragen te stellen over de beslissing van het college... om twee keer 72 uur crisisnoodopvang aan te bieden aan vluchtelingen. Deze beslissing nam het college na een dringend verzoek... van het Centraal OpvangOrgaan Asielzoekers... Na een korte inleiding door burgemeester Meijer... konden de bezoekers de informatiemarkt op. Aan diverse tafeltjes stonden organisaties als de GGD, de politie... en het Rode Kruis en ook het college klaar... om vragen van de bewoners te beantwoorden. Hoewel wethouder Kuipers de mogelijkheid open wil houden... om alle ambtenaren in Zandvoort te houden... heeft dit niet de voorkeur van het college... Dit blijkt uit het rapport De Amtelijke Toekomst van de gemeente Zandvoort van oktober 2015. Hoewel in een be bestuurskrachtonderzoek uit 2008 blijkt dat Zandvoort voldoende bestuurskrachtig moet worden geacht voor de komende 20 jaar... staat in het gemeentelijk rapport dat de ambtelijke Organisatie vergrijst is, gebrekkige ICT heeft en dat mogelijk... 20% van het personeel niet mee kan of wil in een eventuele hervorming. Het college gebruikt redelijk harde bewoordingen... over haar eigen apparaat En hier spreekt geen vertrouwen uit. Zij zal meer moeten investeren in haar medewerkers... aldus dus Belinda Guranson, fractieleider van de VVD. Het college stelt hoe dan ook een algemene samenwerking met Haarlem voor. En de VVD is hierop tegen... Zij zijn voor samenwerking, maar wel met meerdere partners. De keuze voor de partner moet een meerwaarde voor beide partijen opleveren. Door spreiding van de samenwerking is er een grotere kans dat de gemeente Zandvoort zelfstandig blijft. Een ambtelijke fusie met één partner kan tot niets anders leiden dan een complete bestuurlijke fusie. Zandvoort zal in dat geval opgeheven worden en opgaan in de gemeente Haarlem. Een melding over een hoogoplopende ruzie heeft maan, uh, maandagmiddag geleid tot de vondst van een wietplantage in een woning aan de Morinensteeg in Haarlem. Toen de politie na een aantal telefoontjes van buurtbewoners Poolshoogte bij de woning ging nemen, werd het door niemand opengedaan. Wel hoorden de agenda luid en duidelijk personen schreeuwen in de woning. Omdat zij de zaak niet vertrouwden, zijn de dieners daarop het pand binnengegaan. Daar troffen zij. Twee Haarlemmers van 17 en 18 jaar oud en circa 140 hennaplanten aan. Al snel bleek dat de plantage draaiende werd gehouden met afgetapte stroom. De kwekerij is maandagmiddag direct ontmanteld. Het jeugdige duo zit voorlopig nog vast. En tot zover de nieuwsbericht. Nou, niet helemaal, want ik heb nog wat. Oh. Dat is even belangrijk. Uh, misschien toch wel belangrijk voor mensen die niet geen internet hebben... en wel naar de radio luisteren. Een bericht van Hille Jansen en de gemeente Zandvoort. Goedemorgen. Ja, nou, het is al middag, maar goed. Een update voor de vrijwilligers. Er zijn drie shifts gemaakt met ieder tien vrijwilligers en een vrijwillige coördinator. Ochtend, middag en avondploeg. We hebben een grote lijst met aanbod en om het overzichtelijk te houden... Eh, niet spontaan naar de Sporthal komen en losse acties starten. Deze zijn heel goed bedoeld, maar vaak niet nodig en scheppen verwarring. Graag via ons coördinatieteam de zaken blijven regelen. Ont eh, en dan ontzettend bedankt voor alle steun. Nog eens even nagekomen bericht van de gemeente Zandvoort en Hille Jansen die de vrijwilligers toestanden in de sporthal dus coördineert. Dus dan ah. bent u daar ook weer van op de hoogte. Oké. Okay. Mooi. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een groot aantal droge dagen is er vandaag kans op een beetje regen. De temperatuur loopt op naar waarde omstreeks 15 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een mix van wolken en opklaringen. Lokaal kan er nog een bui vallen en het koelt af naar 12 graden. Morgen schijnt geregeld de zon maar tegen en in de avond neemt de kans op wat regen weer toe. De zuidenwind is overwegend matig en de temperatuur loopt weer op naar een graad of 15. Dat was het. met een mooi liedje. Ja, he. Alles wat ik van jou verwacht heb, maar geen Christina Aguilera eigenlijk. <laughs> ik heb wel meer onvermoede kanten. Is dat zo? Zeker op muzikaal gebied. Ja, oh, ja. ik vind het een, een, best een hele goede zangeres eigenlijk. Ja, is het ook wel, daar gaat het ook ja. niet om. Maar ik verwacht het niet zo van jou eigenlijk. Nee, maar ah. ik vind dit een schitterend liedje. Okay. Met een uh, ontzettend mooie tekst. Oké. Okay. Dus. Hoe, Hoe heet het dan? heet het Beautiful. Van? Oh, beautiful. Oké. ja. Okay. ja mooi. Uh, Christine Aguilera dus. En dat was het liedje van de Sidekick. Ja, wel. Gezellig. Wee! Oh. En dit is uh, Five Seconds of Summer. En hier is al een tijdje achter de rug, hoor. <laughs> hey, everybody! Hey, <laughs> everybody! Summer of, uh, seconds of Summer. <middels> nou, in het nieuws, voorzitter. Het is al uh, ongeveer uh, twee maanden herfst. Maar... Nee, niet waar, één maand. Maar het liedje heet wel Hey Everybody. Nu is het wel lekker, toch? Ja. Ja, leuk. Klinkt goed. Hans Vermeulen en de Sandy Coast.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 And then I left the place to become a man The Eyes of Jenny. Like me of de band die eigenlijk nooit echt grote hits had. Uh, in de jaren 60 hadden ze een hoop singles. Maar het uh, werd nooit, uh, er nooit eigenlijk grote hits. En toch weet iedereen wie de Sandy Coast en Hans Vermeulen is. Dat is het mooie ervan. Dit was een van hun uh, mooie liedjes uit de jaren 80 zelfs. En dit lied, dat heette The Eyes of Jenny. Nou, nog een keer even deze van Armin van Buren samen met Gavin DeGraw. Looking for your name. The mood you're in. I've been floating on this sea for so long I wouldn't recognize a place called home tasty in my blood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 chase this tree. I feel how you intoxicated me. Upon the bridge I hear a radio play. And it sounds like something singing. You're gonna miss me when I'm gone. Even though I don't know if it's safe, I'll jump in it. I would do anything to find. Looking Place and come searching for the message I leave behind. It's underneath this sky that's full of stars. I was looking for your name tonight. Yeah. Vaker gezegd, ik ben echt geen fan van al die DJ's en zo. En ook die van deze man. Maar dit is een van de weinige, vind ik, mooie nummers op zijn nieuwste CD-Embrace. Met Gavin de En dat nummer heet Looking for Your Name. Dit wordt de laatste in dit programma, Sam en Dave. Soul Man. En ik zei het al, dat was de laatste single uit uh, dit programma. We gaan natuurlijk straks na tweeën vrolijk verder met uh, de Vinyljaren. Met daarin natuurlijk aandacht voor de Vinyl 50. En de nieuwe lijst staat alweer online. En er zijn een aantal interessante nieuwe binnenkomers. Dus die gaat u horen de komende tijd. En verder hebben we natuurlijk uh, als classic album de popbewerking van uh, Le Carnaval des Animaux van Saint-Saëns. In dit geval is dat door de, ja, de man achter de kajak, zeg maar, de toetsenist. Niet alleen van kajak, maar ook van Kamel bijvoorbeeld. Eh, Tonscherpe Scherpenzeel, al uit 1978. En dat gaan we natuurlijk in zijn geheel draaien. En eh, wat de vinyljaren betreft, nou het kan nog even, hè, nog, nog eh, drie na vandaag en dan... Eh, Zeg ik dat goed? Ja, 11, ja, ja, ja, 11, 18. Ja, 25 is de laatste met, uh, in deze vorm. Want daarna gaan wij ons natuurlijk opmaken voor onze eindejaars top 40. En vanaf 25 november kunt u stemmen! Maar daar, komt, oh, daar ga ik u uh, binnenkort meer over vertellen. In ieder geval, we hebben nog drie reguliere uitzendingen. En wat we daarna gaan doen in die tussentijd... Want die top 40 doen we op 16 december. En wat we in die tussentijd doen... Nou, dat weet ik nog niet. We zien wel. In ieder geval... Uh, dit was... Uh, lunch. Stand voor lunch. Morgen doen Jonas en Dolly het samen. En uh, vrijdag ben ik er weer. En uh, ik zou zeggen... Uh, fijne fijne woensdag nog. En uh, tot uh, vrijdag. Dag.